En nu heb ik een vaste ja. baan voor 24 uur. Nou, het is wel leuk om te horen, hè? Ja, Zo zeker. Zie je. En dat is heel leuk gedaan. En daarnaast ben je nog heel druk. Uh, binnen Aclo, daar gaan we straks uh, wat meer over vertellen. Maar vertel eens, uh, kan je wat vertellen over je jeugd? Vind je, vind je dat leuk? Ja. ja, dat is goed. Ik ben, uh, ben opgevoed uh, door mijn moeder. Uh, ik heb drie broers, jonger dan mij...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 De crash gedaan, de, de kleine kinderen opgevangen. Als de medewerkers dan naar, uh, naar kantoor te gingen, had ik de kinderen, de, de, de baby's en de peuters. En daar vertelde het zich ook over, de Heer Jezus. Ja, dus dat was een goede voorbereiding, de Bijbelschof, ja. <laughs> Absoluut. Wat leuk, ja. ja. Zeker, het was, was leuk. Het uh -huh. ja, was een goede tijd. En heb je je man bij, daar ontmoet, of kent je, je man al toen? <laughs> nou, ik heb mijn man ontmoet op uh, De Bron in Dalse. Oh, wat leuk. Ja. ja een conferentiecentrum voor christelijke ja, conferenties. Ja, ja. Want hij werkt ook bij Maasbach later, hè? begreep ja. ik. Ja. Later pas. Ja. Oh ja. ja. Dus, uh, op een 25-plus-conferentie uh, heb ik hem ontmoet. Mm. Dus ja. Hebben we eerst een tijdje geschreven en daarna. Ja, schrijven is wel uit de tijd natuurlijk, hè. Maar uh, wij hebben geschreven, dus uh, we schreven. En uh, nou, na een verloop van tijd kregen we verkeering.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 Kunt u bellen op dit nummer 06 40 23 6673. Ik herhaal 06 40 23 6673. Of u kunt mailen naar info Info.apenstaartgebedsandvoort.nl. Info u kunt ons ook uh, onze website bezoeken. En dat is www.gebedsandvoort.nl. Www Tot slot willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar het programma. En wij wensen u Gods rijke zegen toe. in the Ja, du richtest mich wieder op. En du hilfst mich zu dir hin. Ja, ik dank dir, dat du mich kennst. En trotz de wereld.